De oorzaak van de grootste bosbrand ooit in Californië was een vonk van een hamer, blijkt uit onderzoek. In juli vorig jaar was een man op zijn ranch aan het werk in droog gebied. Hij sloeg een metalen paal in de grond en kort daarna rook hij brand. Het vuur verspreidde zich razendsnel en legde uiteindelijk 1600 vierkante kilometer in de as. De man wordt niet vervolgd omdat hij er alles aan heeft gedaan om het vuur te doven.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 Het weer. Op een paar plaatsen regent het nog. Vannacht trekken de buien richting het Noorden weg. Het waait overal flink. Vooral aan de kust rond het IJsselmeer kans op zware windstoten. Morgen opnieuw veel wind en vrij fris met 16 tot 19 graden. Zondag weer iets rustiger en ook wat warmer met maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal. In 2018 is 53.265 keer het woord klootzak getweet. Doe eens lief. Dank je wel.